Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. We schakelen zo naar Rob Zoutberg bij de Senaat in Rome. Want daar is heel wat gebeurd zojuist. Dat hoort u nu ook in het NOS-journaal van Raymond Seré. De Italiaanse oud-premier Berlusconi is uit de Senaat gezet vanwege zijn veroordeling voor belastingfraude.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 De val van een man gisteravond in de Amsterdam Arena lijkt een ongeluk. Dat zegt stadiondirecteur Markering. Hij zegt dat er inmiddels camerabeelden zijn bekeken... dat er is gesproken met betrokkenen en getuigen. Op basis daarvan gaat de directeur ervan uit... dat vrij snel duidelijk wordt wat er precies is gebeurd. De directie en de politie onderzoeken nu of de man is geduwd. Stadiondirecteur Markering. Het ziet er naar nou uit dat de man ja, een vrij onbewuste val heeft gemaakt euh, naar beneden... Hij is niet bewust op, uh, op het muurtje, of het hekje geklommen of zo... en naar beneden gesprongen of zo, hè? Dat is niet een, uh, een, een bewuste actie geweest. De toeschouwer viel gisteren van de eerste ring in de Betongracht... in de eerste helft van de wedstrijd Ajax-Barcelona. Hij liep ernstig hoofdletsel op... en voor zover bekend is de toestand van de man onveranderd. Van de 1 miljoen euro waarmee Rotterdam de schulden van uitkeringsgerechtigden bij zorgverzekeraar Zilver en Kruis betaalde, is een half miljoen terugbetaald. De gemeente verwacht dat ook de rest van het geld nog terugkomt. Vorige week werd bekend dat de gemeente de schuld van minima afkocht, zodat ze niet verder in de problemen zouden komen. Op die regeling was kritiek omdat de gemeenteraad in Rotterdam nergens van wist. In de Braziliaanse stad Sao Paulo zijn bij de bouw van een WK-stadion... drie mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media stortte een hijskraan in. Waardoor dat gebeuren is nog niet bekend. Er zou ook schade zijn aan het voetbalstadion. Correspondent Mark Wessems. En door dit ongeluk zou de openingswedstrijd wel eens in gevaar kunnen komen. Want op 12 juni van volgend jaar... Uh, moet de eerste wedstrijd van het WK plaatsvinden in dit stadion. En het stadion is nog niet af. Uh, ze hebben alles op alles gezet om een deadline eind dit jaar gaan halen. Maar door deze tegenslag zou het wel eens uh, heel erg te laat kunnen zijn. Volgend jaar zomer wordt in Brazilië het WK-voetbal gehouden. Twee derde van de rijksmonumenten in Noord-Groningen... ...is beschadigd door aardbevingen. Het gaat in totaal om 69 gebouwen... ...zoals kerken, boerderijen en molens. Ook het oude raadhuis van Appingendam is beschadigd geraakt... ...zegt deze wethouder. Het oude raadhuis is bij de laatste beving is er een deel van de kalkzandsteen zandsteen ornement naar beneden gevallen. Bij inspectie is toen gebleken dat de voegen waar de ornamenten mee vaststonden... dat die allemaal los waren, getrild. En dat wordt op het ogenblik allemaal hersteld. De schade aan Rijksmonumenten in Noord-Groningen is zeer uiteenlopend. Bij sommige gebouwen gaat het om scheuren in muren... en op andere plekken is de schoorsteen ontwricht.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 En dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het druilerig. In de loop van de morgen wordt het droog en dan breekt misschien even de zon door. Vrijdag gaat het opnieuw regenen. Hoe is het met de avondspits, Edwin Gerritsen? Nou, er zijn er vrij veel ongelukken gebeurd tegen het eind van de spits. Een forse avondspits geworden. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat voor echt drie kilometer na een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar van Afrit Haarlem-Zuid zes kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. De A27 van Breda naar Utrecht is weer vrij. Voor Lexmond staat nog zes kilometer file. Een andere kant op op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor Noorderloos tien. Op de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Afrit Loenen en Apeldoorn-Noord... acht kilometer na een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht...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 Senatori Contrari 135, senatori 0, il senato approva. Er klonk applaus, de meerderheid is dus voor. Het besluit om hem eruit te zetten is goedgekeurd. Correspondent Rob Zoutberg in Rome. Daarmee, Rob, is de politieke loopbaan van Berlusconi dus voorbij. In ieder geval voorlopig.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 Nee, zeker niet unaniem. Hè? 171 tegen 135. Dat was ongeveer de verdeling die zich al aan het begin van de stemming aftekende. Maar het betekent, ja, er is dan toch een meerderheid om hem op straat te zetten. Het eind ook van vier maanden hier wurgen... Hangen en wurgen, trekken en nog eens trekken. Nadat nou, natuurlijk de Senaatscommissie al besloten had dat hij zijn zetel moest opgeven. Nou, vandaag is het dan bijna vier maanden later toch echt gebeurd. Een deel van de politieke loopbaan van Silvia Berlusconi is vandaag, na twintig jaar, toch echt afgesloten. En hoe gedroeg hij zichzelf in de Senaat? wat deed hij vandaag? Nou, Ik kwam zelf uh, vanmiddag was ik bij zijn amtswoning niet ver bij de Senaat vandaan. Daar had hij honderden uh, medestanders op straat verzameld. Daar klonk het volkslied. Daar vielen woorden als vrijheid. Dit is een staatsgreep. Het, hij was emotioneel. Uh, leef Italië, leven de vrijheid. Ja, hij geeft toch echt dit moment aan om nog één keer zijn stem te laten horen. Nog één keer te zeggen dat belangrijke getuigen in zijn zaak nooit gehoord zijn. Nog één keer toch te proberen om toch nog zijn gelijk... Denk ik, op straat te halen. Er werd gejuicht, er werd met vlaggen gezwaaid. Maar ja, dat weten we nu. Dat was in ieder geval niet voldoende om de senaat van de stemming af te houden. Nou, en, en blijft hij wel voorzitter van zijn uh, onlangs opgesplitste partij? Ja, die Forza Italia. Daar kan hij, uh, daar kan hij voorlopig mee verder. De, dat op zich kan hij blijven doen. Alleen moet Silvio Berlusconi zich nu ook met iets anders bezig gaan houden. Namelijk de taakstraf die hem ook is opgelegd vanwege die belastingontduiking. En dat is een van de eerste dingen die... Die, uh, waar hij zich nu op zal moeten gaan richten... betekent ook dat hij die taakstraf zal moeten gaan combineren... met Forza Italië, met zijn mediabedrijven... met zijn financiële bedrijven, met dat hele imperium... wat hij nog altijd om zich heen intact heeft. Maar goed, één tentakel dat dan, dit politieke tentakel in de Senaat... is vanmiddag, 17.43, definitief je Dankjewel, Rob Zoutberg, voor dit nieuws vanuit Rome. Er is behoorlijk wat spanning in de Oost-Chinese zee. Een kat-en-muisspel tussen China, Japan en Amerika. Coco Lijn van het instituut Klingendaal. Goedenavond, Co. Goedenavond. En dat doet jou een beetje denken aan de Koude Oorlog, wat er nu gaande is? ja wordt wel genoemd Koude Oorlog 2.0, wat daar wordt gespeeld. Uh, ja, kat en muis inderdaad. De Chinezen hebben gezegd afgelopen zaterdag... een stuk zee van de Oost-Chinese zee, dat is van ons. Jullie moeten je eerst aanmelden wanneer jullie komen vliegen. Buitenlandse vliegtuigen. En je moet precies vertellen waar je naartoe gaat. Nou, de Amerikanen en Japanners hebben gezegd dat doen we helemaal niet... want het stuk zee dat is omstreden er liggen eilandjes in, onbewoonde eilandjes... de Senkaku-eilanden. De Chinezen geven er een andere naam aan. Um, en de Amerikanen hebben onmiddellijk teruggeslagen... De, figuurlijk dan door maandagavond... Uh, uh, voor de Chinese dinsdagochtend... zeggen ze uh, daar met B-2, B-52's... Uh, in dat gebied te gaan vliegen... en zich juist expres niet aan te melden. Dat zijn van die bommenwerpers, toch? B-52? Ja, dat zijn bommenwerpers die staan op Guam... Uh, Amerikanen hebben eigenlijk wel een beetje in stijl gereageerd. Want het zijn hele oude bommenwerpers, ook uit de Koude Oorlog. Dus je zou kunnen zeggen, ze hebben er ervaring mee. Ze hebben niet het modernste materieel daar naartoe gestuurd. Maar ze hebben gewoon een stukje in dat gebied gevlogen... om te kijken wat de Chinese reactie zou zijn. Nou, de Chinezen zijn kennelijk nogal verrast daardoor. Want die hadden eigenlijk geen antwoord erop. Dus die, uh, ja, die zeggen nu, van uh, we hebben ze gezien en we hebben ze in de gaten gehouden. En we beraden ons. Maar de eerste slag is eigenlijk door de Amerikanen en de Japanners gewonnen. Want die konden daar gewoon even hun uh, aanwezigheid uh, waarmaken, bevestigen... zonder dat de Chinezen er veel tegen konden doen. Ja, en er is nooit een rechter geweest die heeft gezegd... dit stuk hoort bij China of bij Japan of bij, bij niemand... Nee, het is een zeer onstreden gebied. Uh, die eilandjes die liggen eigenlijk zelfs dichter bij Taiwan en bij China dan bij Japan. Maar goed, Taiwan is ooit uh, in de Tweede Wereldoorlog... bijvoorbeeld nog een stukje van Japan geweest. Dus daar wordt eindeloos over geruzied. Nee, er is geen rechter die heeft gezegd van ik hak de knoop door. dit is het. En China is een opkomende macht. En heeft gezegd van ja, die, die, die Chinese zee... en Oost-Chinese zee, Zuid-Chinese zee... waar ze trouwens ook met vliegkampschepen gaan patrouilleren. Dat zijn eigenlijk allemaal een beetje kustdraars... Ustwateren van China zijn van ons. Uh, maar de aanliggende landen zoals Vietnam, Zuid-Korea... nou eigenlijk alle landen die daar een beetje in de buurt van China liggen... die zien dat met arge ogen en die zeggen van nou dat is helemaal niet waar. Dat zijn allemaal gebieden waar wij aanspraak op maken. Dus dat uh, roept allerlei conflicten op die heel sterk doen herinneren aan inderdaad de Koude Oorlog... toen kat en muis ook werd gespeeld. En waarom hechten de Chinezen zo'n waarde aan dit stuk zee? Is het strategisch of is er een andere reden? Ja, het, het heeft wel iets met het begrip invloedsfeer te maken... maar meer dan dat, want uh, ook al zijn die eilandjes zelf uh, betrekkelijk onbelangrijk... zijn onbewoond zelfs in dit geval, die zijn Kakoe-eilanden... het gaat om de zeegebieden die er dan ineens omheen bij horen... en daar zitten uh, ja, van alles vis, mangaanknollen, uh, uh, olie waarschijnlijk ook... dus dat is altijd interessant om het stuk zee om dat soort rotspuntjes heen... ook. Je eigendom te rekenen. Ja, en wat verwacht jij dat er nu, nu verder gaat gebeuren? De Chinese denken even na wat ze met die provocatie van Amerika moeten. Ja, die gaan natuurlijk heel goed nadenken van wat moeten we nu de volgende keer doen. Uh, de eerste volgende keer, dat uh, gaat misschien niet om vliegtuigen, nu, maar dat gaat om een Chinese uh, vliegkampschip. Het enige wat ze hebben, hele oude trouwens, maar die vaart nu uit naar de Zuid-Chinese Zee. Nou ja, dan gaan we reacties krijgen straks van bijvoorbeeld de Filipijnen of Vietnam. Want uh, je hebt goede kans dat de Chinezen nu nog eens een keer zo'n spelletje gaan proberen. En een tweede keer natuurlijk niet een blauwtje willen lopen. Begrijp ik. Cocolijn, dank voor jouw uitleg. Ja. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. Ja, er is vandaag een deel van het dak van een WK voetbalstadion in Sao Paulo ingestort. Daarbij zijn volgens lokale media ook mensen om het leven gekomen. Mark Bessems, onze correspondent. Uh, Mark, wat heb jij uh, tot nu toe gehoord over dat stadion? Ja, er is een, uh, een heideker aan die was bezig met het hijsen uh, van een stuk van vijf ton, dus een onderdeel van de bedekking. En die is op de oosttribune achter het uh, uh, doel van het nieuwe stadion van Sao Paulo uh, gevallen. Er zouden drie, misschien wel vier doden bij zijn gevallen. En ook uh, is natuurlijk een heel groot deel van dat uh, stuk van het stadion nu uh, nou ja, uh, kapot. Er is grote schade. Hoe groot? Uh, dat moeten we even afwachten. Maar uh, ja, dit is wel een ernstig incident. En dit is een stadion dat uh, apart gebouwd wordt voor het WK? Nou, dat is het stadion van Corinthians. Dat is uh, een van de grootste clubs uh, van, van het land. De grootste club van uh, Sao Paulo. Uh, dat krijgt een nieuwbouwproject. Het zeggen, zeg maar, vernieuwbouwproject. is ook de plek van, het openings, uh, van de openingswedstrijd op 12 juni volgend jaar. Uh, de, de bedoeling is dat de eerste wedstrijd van het WK daar gespeeld wordt. Uh, maar ja, het stadion is nog niet af. Um, ze hadden al moeite om de deadline te halen uh, die op 31 december van dit jaar ligt. Het leek er al op dat ze ergens vast in januari klaar zouden zijn. Maar ja, uh, nu ligt er, ligt er natuurlijk nog veel meer uh, in tuin. Dus uh, uh, ja, ze moeten nu onderzoeken of ze überhaupt al klaar zijn op tijd voor die openingswedstrijd. Ja, komt dat echt in gevaar, denk je? Nou, er wordt hier alleen maar over gesluiterd. Dat is nog een beetje te vroeg, uh, want het is al een paar uur geleden gebeurd. Het gaat nu nog over hoeveel doden zijn er precies gevallen. Uh, wat is er precies gebeurd? Uh, de schade moet nog worden, worden opgemeten. Uh, op de foto ziet het er in ieder geval niet goed uit. Eén uh, ding is zeker, ze gaan nog meer vertraging oplopen. Uh, we moeten nog even wachten om zeker te weten hoeveel vertraging het is. Maar ja, nogmaals, er wordt hier al gesluisterd. O, jee, die openingswedstrijd. Uh. Mark Bessems, dank voor jouw verslag vanuit Brazilië. De files, Edwin Gerritsen... Er staan nog ruim 100 kilometer. Twee files die hebben veel vertraging door een ongeluk. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Afwit Haarlem-Zuid 8 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A50 Arnhem richting Zolle, tussen Afwit Loenen en Apeldoorn-Noord 8 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dan België, kwart over zes is het. De Senaat in België heeft ingestemd met de mogelijkheid voor euthanasie bij kinderen. Daarmee is het het eerste land in de wereld die de leeftijd voor euthanasie. Opheft of in ieder geval verlegt, Joos van Poppel. Uh, of geldt het ook echt al voor de allerjongste? Wat, wat betekent het? Het geldt ook voor de allerjongsten. In, in theorie, die leeftijdsgrens ligt nu in Nederland op 12 jaar. Alleen wie ouder is dan 12 jaar kan euthanasie krijgen. In België ligt die grens nu op 18 jaar. Dus alleen volwassenen, meerderjarigen, kunnen euthanasie krijgen hier. Dat gaat veranderen. Die leeftijdsgrens van 18, die vervalt volledig. Dus ja, kinderen die ondraaglijk lijden, die tegelijkertijd wilsbekwaam zijn... en die toestemming van hun ouders... die kunnen in principe vanaf iedere leeftijd kunnen die euthanasie krijgen. Ja, en is dat een, een, een lang traject dat dan gevolgd moet worden? Ja, ja, dat is zeker een, zeker een lang traject. En, en doktoren verzekeren hier ook dat het in de praktijk... de situatie niet zo heel veel anders zal zijn dan, dan in Nederland. Het, het zal bijvoorbeeld niet zo zijn dat een vijfjarige, zesjarige... dat die euthanasie kunnen gaan krijgen. Of baby's, zoals soms nog wel wordt, uh, wordt gesuggereerd. Dat kan niet om de simpele reden dat die niet wilsbekwaam zijn. Uh, wilsbekwaam ben je, zeggen ze hier, in medisch opzicht... pas eigenlijk vanaf, nou ja, vanaf rond de twaalf jaar. En in de meeste gevallen, het zijn maar weinig gevallen... in de meeste gevallen gaat het om ja, adolescenten... Uh, kinderen van 14, 15, 16 uh, die ongeneeslijk ziek zijn... die ondraaglijk lijden, die hierom zullen vragen Het zal hoogst uitzonderlijk zijn, zeggen ze hier... dat het om bijvoorbeeld misschien een tienjarige zal gaan. Ja, er is uh, ingestemd door een commissie van de Senaat. Uh, wil dat zeggen dat de Senaat hier ook mee akkoord gaat... en, en de andere politieke organen? Ja, het is politiek niet, niet omstreden meer. Er was een grote uh, meerderheid in de Senaat. Nog maar op commissieniveau. Dus de Senaatscommissie heeft vandaag ingestemd. Volgende maand waarschijnlijk de voltallige Senaat. En dan, nou ja, binnen nu een half jaar... want dan zijn er weer verkiezingen in België... maar voor die verkiezingen willen ze ook de, het parlement... Uh, de, eerste, de Tweede Kamer zeg maar, erin laten stemmen. Uh, daarmee. Uh, het, is niet, uh, het is niet omstreden. Er is een grote meerderheid. Maar het splijt wel de regering. Want in de regering zit een christendemocratische partij. Die vindt dit veel te ver gaan. Uh, die zegt, je moet uh, palliatieve zorg. Daar moet je op in inzetten. Uh, en deze leeftijdsverlaging moeten we vooral niet doen. Maar goed, die partij is in de meerderheid, zal dit moeten accepteren. Uh, in de minderheid grens, bedoel je? Sorry, ja, in de minderheid. Uh, en die leeftijdsgrens, die gaat, die gaat dus naar beneden. Die verdwijnt. Joris van Poppen was dat. Vanuit Brussel. Keen. Dan gaan we tot besluit van deze uitzending naar Jeroen. Het is Jeroen. weinig tijd om nooit te introduceren, want we gaan al beginnen. Ja, we gaan al beginnen, Jeroen Jager. Ja, Jij bent in Badhoevedorp vandaag, Jeroen. Ja. Um, de snelweg gaat daar nu door het dorp heen. Badhoeven Badhoevedorp ligt eigenlijk aan twee kanten van de A9. Nu willen ze al heel lang dat dat verandert en dat gaat gebeuren. Ja, absoluut. Het gaat gebeuren en dat biedt nieuwe kansen. U heeft een hele mooie stok in uw hand. Wat ja. heeft u daar? Dit is een aanwijsstok voor de maquette hier van nou, badde Aanwijzen maar. Probeert u al huizen te verkopen? <laughs> We zijn hier uh, op een informatiemarkt... om zeg maar, de toekomstige ontwikkeling van badde te laten zien. Ja. En uh, dit is voor ons wel meteen de gelegenheid... om mensen die geïnteresseerd zijn om in badde te gaan wonen... om die... Uh, kennis te laten maken met... Hoeveel uh, meer mensen kunnen er uh, direct terecht in uh, Bad door? Nou, na de omlegging van de A9 verwachten we dat er uh, uh, is het, uh, ruim duizend woningen kunnen toevoegen aan het dorp. En er wonen nu twaalfduizend mensen? Er wonen nu twaalfduizend mensen en dat kan groeien tot veertien, vijftien duizend mensen, is denken een wij. Ja. Ja. Oké, okay, bedankt hè. Ga ik even naar de wethouder nu, Jeroen Nobel. En uh, de voorzitter van de dorpsraad is hier ook, Vincent uh, Haker. Iedereen valt een beetje stil. Jullie mogen gewoon blijven praten hoor. <laughs> zeg, uh, Meneer Haak, u bent voor de dorpsraad. Blij dag vandaag? Wat is er allemaal is gebeurd? Mooie dag vandaag. Uh, een symbolische dag. Uh, vanochtend een Bobo-bijeenkomst. Vanmiddag uh, onthulling in het dorp. Heel goed. En vanavond. Uh, hier een presentatie voor de betrokken bewoners. We zien hier die maquette. Een uh, groot gebied. Een groot ding van een uh, meter of zes bij, bij drie of twee. Uh, met die nieuwe weg inderdaad. Dan valt mij één ding op. Kijk, de weg die liep eerst dwars door, uh, door uh, Bad Dorp. Die gaat dan in 2018 is die weg. Dan ligt die nieuwe snelweg er aan de zuidkant. Maar dan zullen die bewoners die daar aan het zuiden wonen... weer last hebben van die nieuwe snelweg. Ja, maar die ligt er wel een eentje vanaf. Hè. Dus daar komt, uh, dat is zo'n 450 meter. En uh, er komt nog een groenstrook. Zegt wethouder Nobel? Ja, ik dacht even dat ik meneer Haken was. Maar dat was niet zo natuurlijk. <lacht> uh, uh, Dank je Nee, maar er komt uh, nog een, uh, een, een groenstrook langs. Uh, en in de toekomst is het ook nog de bedoeling... dat die, wat wij dan de buik noemen dat daar ook nog een uh, ja, kantoren bedrijfontwikkeling komt. Heeft u al gehoord, meneer Haken, dat er mensen zijn die beginnen te klagen... van ja, direct hebben wij die geluidsoverlast? Daar hebben we wel eens wat van gehoord. Maar die zijn, uh, dat zijn uh, nette mensen die dat ook begrijpen... dat het algemeen belang ook een rol speelt. Wat staat u te wijzen, meneer? Betrekkelijk klein, inderdaad, van de weg. Wat? De Deze de mensen, bewoningen. die hier, dat is nieuw, dat is, dat is nieuw, uh, ge, nieuw geplande bewoners, ja. zitten heel dicht bij die nieuwe Moet je zeggen, ja. Voorlopig. En bovendien horen die, want dat is ook nog zo'n dingetje voor Bad Ja, ik wil, ik wil uw feestje niet verpesten hoor. Uh, Schiphol ligt hier vlakbij. Ja. Uh, aanvliegroutes, die, daar heb je geen last van. Wel van draaiende motoren van, uh, die, van, van vliegtuigen die aan taxiën zijn. Ja, dat is ook de reden dat uh, de woningen die zeg maar, aan de oostkant gesitueerd zijn, ook wat dichter bij de omgelegde aanleg liggen. Dat die uh, aan de, uh, de kant van de weg, hè, dus die ook richting Schiphol gaan, dat daar. Uh, zwaar geïsoleerde gevels ook. Dat, dat, daar wordt gewoon in de bouw ook rekening mee gehouden. We proberen daar ook wat hoger uh, te bouwen, zodat ook de achterliggende woningen, de nieuwe die daar komen te staan, dat die gewoon minder luid, uh, geluid uh, uh, op hun uh, gevel krijgen. Kan je al... Kan je al met al zeggen dat uh, dorp, als dat direct allemaal klaar is... Hè, dat zal dan 2021 zijn zo'n beetje, uh, Vincent Haken van de Dorpsraad... dat het een heel ander dorp gaat worden? Dat denk ik wel, want het karakter zal heel anders worden. We hebben nu een uh, gesplitst dorp... En dat zal weer gehecht worden, zoals we dat dan zeggen. En uh, nou, biedt allerlei mogelijkheden om het centrum uh, beter te ontwikkelen... zodat we daar meer uh, reuring en gezelligheid Want krijgen. Dat realiseren die automobilisten zich helemaal niet. Die, die, die snijden door bad hoeven door. Maar pal naast die A9 ligt het winkelcentrum, hè? Klopt, klopt, klopt. Dus dat is een andere wereld boven op het talud, zogezegd... tussen de geluidsschermen door, waar wij nu tegenaan kijken. Dus dat, is, uh, dat klopt. En het zal toch iets stiller worden, neem ik aan. Uh, Stiller in Bad Hoeverdorp, niet. Ik denk juist dat er meer reuring kan komen in het centrum. Maar, maar, maar als het gaat over overlast van de A9... denk ik dat het uh, uh, eindelijk na zoveel jaar... Uh, dat iedereen in Bad Hoeverdorp, volgens mij sommigen ietsje minder... maar de meeste mensen in Bad Hoeverdorp zijn blij dat die weg... uiteindelijk in 2018 er niet meer is. Uh, even nog naar Haker. Uh, helemaal geen pijnpunten veren... We blijven werken aan verbeteringen. Dus Wat is een in, belangrijk uh, punt dan voor u? Nou, onder andere dat uh, de Schipholweg uh, een Schiphollaan wordt. Hè, dus die, die, dat is heel belangrijk om de goede. Er komen meer wonen, bewoners in Bad Nou, Dat betekent ook meer auto's. Uh, en de afwikkeling daarvan dat is dus een heikel punt. En heel belangrijk om dat goed, uh, goed op orde te krijgen is dat uh, de Schipholweg, die nu nog 80 kilometer is, dat die naar 50 gaat. En dat heeft ook te maken met de sportvoorzieningen naar de overkant. Dus uh, dat, uh, daar blijven wij voor knokken. Succes daarmee in ieder geval. En uh, dank jullie allemaal voor de deelname hier. Okay, geen Goed, dag. Geen Jeroen Jager was dat vanuit Bad Hoeverdorp. Joost Eerdmans, zit je klaar? Luzella, absoluut. We zijn er. Met onze Oosterburen vanavond bij. Uh, Zometeen de nieuwe Duitse coalitie. De groze Coalition wordt het genoemd. Uh, tussen CDU, SU, CSU en de SPD. Die hebben het onzalige plan bekendgemaakt vandaag. Dat er een tolheffing komt op de autobaan. En uh, die gaan ze heffen. Natuurlijk niet voor zichzelf. Maar wel voor de buitenlanders op de weg. Ehm. Uh, Open grenzen, vrij verkeer. Je denkt, we leven in een open Europa, heb ik ook wel eens bezwaren tegen uit. Maar dan is het wel heel erg lekker dat ze dat allemaal gaan doen, behalve Nederland, die tolheffing. Het is volgens mij een beetje het einde van de Europese gedachte. Als ze ons op die manier opgesluiten en elkaar de rekening gaan presenteren. Dus mijn stelling, Lucella, is vrij eenvoudig. De Duitse tol toont het Europees falen aan. De Duitse tol toont Europees falen aan. U kunt daarop bellen, bel onderbuikFM... FM. 0800 1121 1121 Hekje eens, hekje oneens op Twitter. Mooie show. We hebben G Guido van Woerkom erin. Die is ook vrij ontzet. Directeur van de ANWB, zoals u weet. En Stientje van Veldhoven is erbij. Zij is Tweede Kamerlid voor D66. En hartstikke voor de tolheffing in Duitsland. Dat u het maar weet. Recht uw rug, want we zijn er bijna over 3,5 minuut... met Avondspits Radio WNL. We zijn er. Graag tot zo. Wees erbij.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 Het is uh, bijna half zeven. Um, de Italiaanse oud-premier Berlusconi is uit de Senaat gezet... vanwege zijn veroordeling voor belastingfraude. Berlusconi, die 77 is, werd in augustus veroordeeld tot vier jaar cel... wegens grootschalige belastingfraude bij zijn televisiebedrijf Mediaset. Op grond van een wet die vorig jaar werd aangenomen... is Berlusconi bovendien onverkiesbaar verklaard. De val van een man gisteravond in de Amsterdam Arena lijkt een ongeluk. Dat zegt stadiondirecteur Markerink. De toeschouwer viel gisteren van de eerste ring in de Betongracht... tijdens de eerste helft van Ajax Barcelona. Hij liep ernstig hoofdletsel op. Tweederde van de rijksmonumenten in Noord-Groningen... is beschadigd door aardbevingen. De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed meldt de schade aan 69 gebouwen... zoals kerken, boerderijen en molens. schade varieert van scheuren in muren tot een ontwrichte schoorsteen. En in Frankrijk is ophef ontstaan over de pensioenuitkering... die vertrekkend Peugeot-Citroën-baas Philippe Varin krijgt. Zowel de vakbonden als de Franse regering zijn verbijsterd... en eisen opheldering over de vertrekpremie van zeker 8 miljoen euro. Onder Varin verloren 11.000 mensen bij Peugeot-Citroën hun baan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Dan gaan we verder met Marco Verhoef bewolking, periode met motregen noem ik het maar even. Dat klinkt erg zwaar, maar er valt af en toe eens een keer een spatje. De hoeveelheden uiteindelijk stellen niet heel veel voor, maar het kan wel een groot deel van de nacht doorgaan. Mima lopen het 1 van 4 graden in Limburg tot 9 graden maar liefst in het noordwesten van het land. Daar wordt het morgen overdag 11 graden, in Limburg een graad of 7 in de ochtend in het zuiden nog kans op wat motregen. Daarna is het overwegend droog en heel voorzichtig van het noorden uit een klein beetje zon in het weerbeeld. staat dus niet veel wind, waait matig krachtig uit het noordwesten. Dat gaat vrij veranderen, want dan gaat de wind draaien naar het zuidwesten. Trekt stevig aan. Langs de kust gaat het sowieso hard waaien met windkracht 7. En niet alleen wind, ook krijgen we te maken met bewolking. En periode met regen. Later op de dag overgaand in buien. Het klassieke verhaal van van de regen in de drup. Zaterdag overdag ook nog een paar buien. Misschien met onweer of wat havel erbij. In de loop van de dag meer ruimte voor de zon. En zondag is het dan zo goed als droog. Wolkenvelden, ook een beetje zon en duidelijk minder wind. ABW Verkeersinformatie. De files van de avondspits beginnen nu aardig op te lossen. De meeste staan nog rond Amsterdam en Utrecht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat de langste file. Voor Afrid Haarlem Zuid 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A13 van Rotterdam naar Den Haag. Voor Afrid Bergman -Rode Rijs 3. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zolle. Voor Apeldoorn Noord 8 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Na de Rokovide de andere kant op. Op de A50 Zolle richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn 3 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Duitse tol toont Europees falen aan. Ja, recht uw rug, tijd voor debat. Welkom in het theater van het argument van Omroep WNL. Wel WNL. 0800 1121. Ja, ze zijn eruit onze oostenburen. Na een onderhandelingsmarathon van 17 uur ligt er een regeerakkoord. En dat is natuurlijk mooi. Over één punt maak ik me best boos. Na de Belgen komen ook de Duitsers met serieuze tolplannen. Die medio 2015 zullen ingaan. Een jaarvignet zal ongeveer 100 euro gaan kosten. Duitsers zelf krijgen hiervoor een compensatie uiteraard. Wij Nederlanders, wij gaan betalen. We zijn een van de grootste handelspartners van Duitsland. En daarnaast gaan we natuurlijk ook massaal op vakantie. Linksom of rechtsom, de Nederlander trekt dus. Wel weer de portemonnee. Waar blijft toch dat fort Europa? Ik ben euroceptisch, en dat weet u. Ik ben zeker geen eurofiel. Maar waar hebben we deze club nog voor als landen over onze rug steeds? extra belastingen mogen heffen. Jaarlijks dragen wij een substantieel bedrag bij aan Europa... en worden wegen overal in Europa aangelegd van onze centen. Waarom kan deze club er dan niet voor zorgen... dat dit soort oneerlijkheden worden weggegomd? We hebben immers een vrij verkeer van goederen en diensten. En waarom is het dan nog steeds mogelijk... dat dit soort verborgen belastingen per land worden bepaald? Voor mij is het duidelijk. Het toont eens te meer aan dat Europa een farce is. Er bestaat gewoon geen Europese lijn. En daarom zeg ik vanavond... de Duitse tolplannen tonen duidelijk het Europese falen aan. Bel WNL 0800 1121. Welkom, welkom. Nederland is eigenlijk de enige... misschien nog wel in Europa, ik zal het zo aan Guido van Woerkom vragen... die nog helemaal geen tolbelasting herkent. We zijn weer het braafste jongetje van de klas. Italië, Frankrijk, België, Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk. Noem het op. Wie niet, kun je beter vragen, heeft nog geen tol op de wegen. En... Net als hier geldt ook weer voor de Duitsers. Als ze geld tekort komen, wat doen ze? De belastingen verhogen. Het lijkt wel het kabinet Rutte. Uh, ik ben het daar dus niet mee eens. En ik ga het zo ook met Guido van Woerkom over hebben. Stientje van Veldhoven is erbij van D66. En laat u het ook eens weten. 0800 1121. De lijnen zijn nu vol. Maar u kunt er zometeen vast bij. Uh, Twitter kan altijd. Hekje eens of een hekje oneens. Uh, Koelewijn zegt volledig mee eens. Ze willen hiermee de investering in dit onzadig project Europa terughalen. En DJ Van der Berg zit het ook eens. Dit is terug naar de middeleeuwen. Wij betalen in Duitsland en dan betalen de Duitsers weer bij ons. Het geldt ook voor andere landen. Ik praat met de eerste beller die ons bereikt op de lijn. Uh, Martin van Rij komt uit Culemborg. Goedenavond Martin. Ja, goedenavond. Uh, ik moet zeggen, met jou verbaas ik mij over dit uh, Duitse plan, want Duitsland was toch een van de grote voortrekkers van 1 Europa. Het is met zijn industrie ook een hele grote belanghebbende bij één grote interne markt. Ja. En uh, ik denk dat als wij uh, blijven denken in binnenland en buitenland, dat we nooit bij 1 Europa komen, bovendien denk ik dat de rest van Europa een beetje gaat schrikken als zo meteen Nederland... Een doorvoerheffing gaat uh, instellen op alles wat via truck, trein en rijnaak van bijvoorbeeld ja. Rotterdam naar de rest ja. van Europa gaat. Nou exact, daar kunnen we nog wel eens een balletje voor opgooien, want dat, dat zijn er nogal wat vanuit de Rotterdamse haven. Um, opvallend toch dat Duitsland, dat is dé, ik bedoel met Frankrijk, het, het, uh, die hebben Europa uitgevonden. Uh, wat zou daar de reden van zijn? Denk je dat Merkel dit heeft moeten weggeven aan SPD? Wat denk je zelf? Ik weet, het niet, ik weet het niet, maar net wat je zegt, Duitsland en Frankrijk waren destijds de twee trekker, omdat, ik, ik meen me te herinneren, ze samen een valutaprobleempje hadden wat mooi opgelost kon worden als we één euro hadden. En toen is dat er doorgedouwd en ik ben er nooit tevreden mee, of nooit blij mee geweest dat dat van bovenaf opgelegd is in plaats van zeg maar van onderaf gegroeid door bijvoorbeeld eerst de belastingen en de sociale premies gelijk te trekken door heel Europa. Maar uh, daardoor zagen we ineens dat overal de prijzen in Europa anders waren, ja. omdat er overal andere belastingen waren. Dat het dus natuurlijk ook al niet bevorderlijk voor die ene Europese nee. mentaliteit. Maar uh, Duitsland lijkt een beetje te denken aan uh, alles wat goed is voor ons, moet ook maar goed zijn voor Europa. Als één ja. goed is prima, als tol goed is, dan is die uh, er ook zo door bij ons. Ja. Je ja. vraagt je af wat, wat ze nou uiteindelijk dan eigenlijk aan instelling hebben met betrekking tot dat grote ideaal, staan ze daar nog wel helemaal achter? Of is het nou. alleen maar zo als het voor hun goed uitkomt? ja is vooral Duitsland. Daar lijkt, het, daar lijkt het op neer te komen. Uh, Martin, dankjewel. Huh? Eén Europa is één Duitsland. Zoiets, zoiets. Nou, Martin, je had achter de microfoon kunnen kruipen hier... want we zijn het volledig met elkaar eens. Dankjewel, Martin van Rij. Tegengeluiden ook welkom op 0800-1121. Duitse tol, dat toont het Europees falen aan, zeg ik. Um, ik zie dat de heer van Woerkom aan de lijn is. Guido van Woerkom, directeur ANWB. Goedenavond. Goedenavond. Meneer van Woerkom, um, bent u met mij eens? Mijn stelling, hè? Duitse tol toont het Europese falen aan. Gaat u met mij zover? Nou, ik, ik wou niet zover gaan, maar het is wel een, een duidelijk gebrek van Europa... om, om dit nu goed, uh, goed te gaan regelen. En wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, dat ik het um, met de vorige eens ben... dat het van Duitsland ook wel heel vreemd is dat die, uh, dat die hier naar mee komen. Dus mm. overigens was het geen wens van de SPD... Oh. Uh, u weet, uh, de, de coalitie van mevrouw Merkel is uh, CDU-CSU mm -hmm. en het is met name de CSU, de BIAS, uh, afdeling, zusterorganisatie van de CDU, die hierop uh, op gedrukt uh, heeft. Ja. Nou, Mevrouw Merkel is zo verstandig geweest om in ieder geval het deurtje gewoon open te laten en te zeggen van nou, uh, als Europa het er niet mee eens is, dan uh, gaat het er ook niet, uh, niet komen. Nou, ik kan u bijna wel op een briefje geven. Dat gaat Europa ook zeggen. Gaat Europa hier, hier tegen, tegen zijn? Ik denk het wel. Het, en waarom? het zou mij erg verbazen. Ze hebben eerder ook in reacties op, uh, op plannen in België aangegeven... dat het ja. onderscheid uh, tussen buitenlanders en Belgen niet is toegestaan. Ook in de tijd uh, dat wij spraken over een kilometerprijs... is dat aan de orde geweest. Ja. Dus uh, wat dat betreft is het bestendig... Beleid. Dan zie ik het maar meer als een toch een interne Duitse discussie. dan dat we er veel last van hebben. Maar hoe zij de Duitsers zelf compenseren, dat kunnen wij toch niet bepalen? Dan zeggen ze gewoon de Duitsers betalen mee, dan compenseren we ze via de belasting op een andere manier. Daar is dus de Europese Commissie vrij fel op geweest destijds. En uh, ik, ik heb geen aanwijzing dat de Europese Commissie uh, daar een bocht in gaat, uh, gaat maken. Mm. Uh, en we zullen ze in ieder geval daar aan helpen herinneren. Dat zullen ja. we doen met, met de andere landen die aan, Belgi aan Duitsland uh, grenzen. Uh, dus ja, het zal even hard werken zijn om het van de baan te krijgen, maar ik heb ja. daar goed vertrouwen in. Dit moet van de weg af, daar ben ik zeer met u eens. Um... Is dit nou iets... Wat, wat voor consequenties gaat dit hebben voor Nederlanders? Uh, natuurlijk, we gaan het merken als we op vakantie gaan... maar dit kan ook de handelsbetrekkingen beïnvloeden of niet? Nou ja, ik, ik vind ook niet dat je uh, tegen elkaar opgezet moet, uh, moet worden. Uh, dat Duitsland ineens tegen buitenlanders zou, uh, zou zijn... waar ze het toch echt ook van moeten, moeten hebben. Dus dat ja. moeten we niet willen. Uh, kijk naar... Uh... Het aantal Nederlanders. 3,4 miljoen Nederlanders brengt een kort of lange vakantie door in, in Duitsland. Ja. Daarmee is Duitsland het grootste vakantieland. Alleen al met tanken heb ik gelezen bij u op de site. Alleen door het tanken van de vakantiegangers, niet alleen Nederlanders bedoelt u natuurlijk, he, leggen we twee keer zoveel geld in het laadje als nodig is om de Duitse autobaan te onderhouden. Ja, voor zover dat door de buitenlanders schade wordt aangericht, ongeveer, dat, dat is het dubbele, wordt er al opgebouwd. Dus als men zegt, ja. vandaar, we hebben geld nodig om de wegen op te knappen, dat slaat dan zeg, ja dat geld heeft u al. Ze hebben, ze hebben gewoon geld ergens anders voor nodig, waarschijnlijk. Het is de, de bekende melkkoe, lijkt mij. Moeten wij dan niet, meneer Van Voorkom, ook maar besluiten om tol te heffen? Als heel Europa doet? Nou ja, het is natuurlijk een beetje een oog-om-oog, om oog, tand eh, discussie Ja. En uh, daar, uh, daar zou ik het liefst zo lang mogelijk weg uh, willen, willen maar blijven. Maar moeten wij zo braaf blijven? Want dat kun je natuurlijk ja, ook zeggen. Ja, de AWB heeft uh, een, een lange geschiedenis. En ik herinner me nog uh, bij Warmond, uh, de, de laatste tolpoort die daar uh, geslecht is. Hm. Dat we hard geknokt hebben in Nederland om die van de, uh, ja. van de wegen af te krijgen. En uh, nu ook waar de tolplannen zijn voor uh, de Blankenburgtunnel en de verlenging van de A15. Dan zeggen wij eigenlijk ook van ja, dat, dat zou je eigenlijk niet moeten willen. Dat is dan nog gekoppeld aan de aanleiding van een, uh, Precies, uh, dat van van een in ja. infrastructuur. Uh, maar dit is een algemene, waar je ook niet weet waar het geld naartoe uh, toe gaat. Uh, dus ja, wij zouden daar echt ver van weg. Komen. En ook als de, als, als de Europese rechter of de Europese Commissie zal zeggen... nee, dit mag wel, dan zouden wij het in Nederland ook kunnen invoeren... maar dan zeggen we gewoon, de Nederlanders hoeven dus niet te betalen, net als de Duitsers. Ja, en dan krijg je dus een heel vreemd iets... en dat zullen we ook de, de Europese Commissie als die door de bocht uh, lijken te gaan onder ogen brengen dat het niet kan zijn dat je in een verenigd Europa voortdurend delen hebt waar de een wel moet betalen... en de ander niet moet, uh, het moet betalen. Het is geen... Nou, dat bedoel ik met mijn stelling eigenlijk, meneer Van Woerkom... van het is werkelijk wel een totale ratje toe aan het worden... op deze manier in Europa. Dat zouden we, dat zouden we niet moeten willen. In uh, ja, Duitsland geldt natuurlijk ook al... als je met, met, met je auto een binnenstad in, in wil... van de wat grotere steden... Ja. dat je al een, een ombeltshoots... Uh, um, uh, sticker op je ruit moet, ja. uh, moet hebben. Ja, ja als dan ook nog dus een sticker van het Fiat... en je gaat dan ook nog... Aan, dat, dat nou, je, je moet geen ook, mini... Je moet, je moet geen mini gaan rijden, want dan kun je volgens mij niet meer door de vooruit kijken. Ja, dat ziet u goed voor zich. Dus. Ja. Oké, okay, Guido van Woerkom, dank u zeer. De directeur van de ANWB reageerde op een stelling over de Duitse tolheffing. Wat vindt u? 0800-1121, de Duitsers gaan tolheffen voor buitenlanders. Nou, discriminatie, zegt Guido van Woerkom en ik zeg, toont ook nog eens het Europees totaal falen aan. Uh, Peter zit het oneens, geen Europees falen, maar Duits voornemen tot falen. Tip voor Duits vignette in met dubbele tarieven voor hier en Pieter Nel is er ook mee oneens. In facto is nooit sprake geweest van Europa als eenheid. Het heeft alleen de EU top miljarden opgeleverd. Um, ik zie Oleg Wouters uit Utrecht binnenkomen. Oleg. Hallo. Hi. Nou, Vertel. Ik vind dit van een een. een, een uh, ik krijg het woord bijna niet uit mijn mond. Ik vind dit van een waanzin. Ja. Doe als we nou de economie in Europa willen bevorderen dan zou je toch de, de flow moeten laten gaan. Ja. En niet overal weer. Het lijkt de middeleeuwen wel. Het is terug naar de middeleeuwen. Ja, want handel, handelbedrijven met elkaar... Dit is, niet, dit is niet de beste voorwaarde daarvoor, denk ik. Echt. Nee, nou snap ik wel... dat er bepaalde... Uh, kijk, want, want, want vanuit Oost-Europa... komen er ook bepaalde invloeden... waar ik niet zo blij mee ben... Mm. Uh, maar uh, in ieder geval vind ik dat, dat, uh, het, uh, dat wij Nederlanders en Duitsers en ja. Belgen... En, en eventueel de Fransen, want daar heb je ook heel veel tolheffingen. Ja. ja. Oh, en ik ja. vind dat we wat dat betreft een, een overeenstemming moeten bereiken... Van ja. dat, de, de, dat de flow van het verkeer goed moet zijn. Ja, wat zeg je, Oleg, van een strandbelasting voor de Duitsers? Ja, dat, dat, dat twittert iemand mij. Ja, ja, ja, ja. Dat wordt getwitterd hoor. Als voorbeeld. Ronald Groffen doet dat. Dus naja, misschien een goed die, tegen, die, tegen, tegenslag. Een dus, uh, ik heb met Dus ik heb de Bruine Vloot gevaren. Ja. Want uh, gelukkig zijn de rivieren... Nou ja, daar heb je ook trouwens daar. ook te ja, maken hoor. Met, uh, met dat soort... Uh, Moet je de palen. ook? Ja. Oleg, ik ga even door. Maar leuk dat je belde. Oleg Wout, dus bedankt. Tim van Gerven komt uit Rotterdam. Goedenavond, Tim. Goedenavond. Ja. Wat vind je? Uh, nou, ik word met een verbazing over het handel en zo. Ik betaal per jaar ongeveer 10.000 tot 12.000 euro in dag aan tol. Nu al. Waar ga je naar Duitsland? Waar ga je naar Frankrijk, waar ga je heen? Overal in Duitsland. Ja. Oké. Okay. Ja, voor de grote steden bedoel je dan? En met vrachtwagen betaal je gewoon de hoofdprijs. Aha. Nu al. Al een jaar of tien. Ja, dus ik, ik, ik stap deze discussie niet in. Het je? Vind je ja. Die had je tien jaar geleden moeten voeren, toen, de, toen mout ingevoerd werd. Maar beter later nooit? Uh, gewoon uh, terugpakken en uh, in Nederland ook mout. Nederland moet meedoen hiermee. Ook, wij moeten zelf tol gaan heffen? Ja, en dan voor iedereen? We betalen in, wij betalen in Frankrijk, we betalen in Spanje, we betalen in Italië, we betalen in Hongarije, we betalen in Oostenrijk, we betalen in Zwitserland. Maar dan, dan betekent dat ook voor, voor onszelf, hè? Dat, dat, dat zegt ja. meneer Van Woerkom. Oké, okay. all in. Ook voor onszelf en dan, en dan de, de wegenwassing afschaffen. Nou, dat is eens een z'n een sommetje. Dankjewel, Tim van Gerven. Cor uit Capelle aan de IJssel. Hé, hey, kom binnen. Hallo, Joost, met Cor Yes. Ja, ik verbaas me eigenlijk over je onderwerp. En waarom? Wij Nederlanders hebben tien jaar geleden... ...het kwartje van kok ingevoerd. Ja. Toen werden de Nederlanders... ...een kwartje duurder op een liter benzine. Dus tien jaar lang steelt die Nederlandse regering... ...al een kwartje per liter van ons. Dat doen ze ook van alle buitenlanders. Daar is nooit en nooit meer over gesproken... ...en die regering die hier zit... ...die zegt mondje dicht, kwartje in. Nu doen die Duitsers die tolwegen. Wij betalen hier... ...bijna vier keer zoveel wegenbelasting... ...als dat een Duitser betaalt. Mm. Wou Nederland nou eens een keer zijn grote mond houden. en geef ons, Nederlandse autorijders. nou eens een keer dat kwakje terug. Ja. En ga dan tolheffen. dan zijn we gelijk. Nee, Nederland loopt voorop. Die pikt van iedere autobestuurder. 25 eurocent per liter. Ja. Ja. En dan ga je naar Duitsland. en dan kan je veel goedkoper tanken. Ja, maar de Duitsers. Ja. hou even. De Duitsers worden gecompenseerd. voor hun, uh, voor hun wegen. voor hun tolheffing. En ja. wij niet. Na het kwartje nee, van koken? Nee, natuurlijk niet. Nee, wij Nederlanders worden bestolen door onze regering. Ja, Ze dat zijn we dat, tot zover eens. Tot zover eens. Ze hebben een wegenbelasting hier in Nederland op onze auto's... waarvan de Duitsers maar een kwart hebben. Ja. Ze stelen van ons een kwartje van kok. Dat geldt voor elke Europeaan die bij Nederland binnenrijdt en hier moet Je je moet denken. maar goed, dan, dan gaat hij thuis, thuis ja. ja. Dat is al tien jaar geleden is dat gebeurd, hè? Ja. Ben je dat nu eerlijk ten opzichte van Duitsland? Nou, Als we in Frankrijk ik... komen, betalen we tol. Wie hoor je daarover? Niemand. Nee, maar het, het punt is dat de Duitsers het alleen in rekening willen brengen voor de buitenlanders. De Fransen doen het dus ook voor hun eigen onderdanen. Ja, nou, ik vind dat in principe niet zo gek. Wij okay. hebben van die Duitsers miljoenen gestolen met benzine die een kwartje duur is. Je hebt een punt gemaakt hoor. Ja, Cor je dankjewel. We gaan naar Stientje, want Stientje van Veldhoven wacht. Uh, goedenavond Stientje van Veldhoven. Goedenavond. Welkom Tweede Kamerlid voor D66. Uh, nou, in de Kamer hebben we ook even de koppen geteld... over dit Duitse onzalige plan voor tolheffing. Daar zegt de PvdA, de, het CDA, de SP... Tegen deze actie te zijn en wil Schultz, minister Schultz in, in uh, stelling brengen. Uh, om daar in Europa dus geluid over te maken. Net als wat uh, de directeur van de ANWB zojuist zei. Hoe zit D60 erin? Ja, het lijkt me ook belangrijk dat je over dit soort zaken met je buurlanden spreekt. Want denk alleen maar aan de mensen die in de grensstreek wonen. die flink de dupe kunnen zijn ja. als er in één keer voor hen uh, hoge kosten aan verbonden zijn. Dit soort zaken moet je wel met je buren bespreken. Nou, dit klinkt mij nog oppervlakkig genoeg eigenlijk... om een vervolgvraag te stellen. Wat vindt D66 dan van mijn stelling... Duitse tol toont het Europees falen aan? Ja, mooie stelling... En uh, ja, ik denk inderdaad dat je kunt zeggen... Uh, Europa moet beter op dit vlak. Ja. Uh, elk land heeft natuurlijk buren. Dus als je alleen maar met je buren afspraken maakt... dan schaakt het probleem toch vanzelf steeds verder op. Dus uh, ja, laten we eens in een Europees verband met elkaar kijken... hoe gaan we om met die vrachtwagens? Hoe gaan we om met toeristen? Ja. Um, en hoe voorkomen we dat we alleen maar uh, de mensen uit een andere lidstaat... Uh, laten betalen ja. snelweg. Nou snelwegen. Ja, hoe gaan we ermee om? We worden er gewoon, wij worden gewoon aangeslagen. De enige die, die we niet aanslaan zijn. De ne Nederlanders zelf. Dus wij, wij moeten betalen en we, we weigeren zelf om heffingen te, te, te, te, te maken. Daar ben ik het ook mee eens. Maar vind jij dus dat dit Duitse plan van de baan moet? Nou Kijk, wij gaan natuurlijk niet over de plannen die in Duitsland uh, door daar ook een gekozen nou, democratische de regering... Uh, nou, nee, natuurlijk dat, niet. Nou ja, dat dan zou de van Workum baan... er ook niet over gaan. Maar die, die zegt, ik nee, ga... Maar ik, maar we kunnen... We kunnen natuurlijk wel onze eigen minister zeggen... ga ja. naar Duitsland toe Precies. en spreek met die Duitse minister... die ook, net als zij, democratisch gekozen is... Uh, uh, wat het effect van deze plannen op Nederland is... en dat we daar niet blij mee zijn. En daar op dat ja. punt sluit ik me zeker aan met de anderen... dat ik graag wil dat minister Schultz... daar met haar Duitse partner over gaat praten. Ja, dat lijkt me... Uh, Goed. Want kosten geld, iemand moet dat betalen. Maar ja, om dat alleen maar af te wentelen op mensen uit het buitenland... Uh, dat lijkt me niet fair. Maar snap je wat ik bedoel hè, met die stelling? Dat je, je ziet dus in Europa vrij verkeer van... Hè, er komen Bulgaren, iedereen rolt hier de grens over... kan hier gaan werken, geen enkel probleem. Iedereen kan gaan wonen over de grens. We kunnen ons verplaatsen, fantastisch. Geen paspoort meer nodig. En dan ineens kom je de grens over. En dan blijkt het toch een grens te zijn. Want we moeten er gaan, gaan lappen. Omdat je op een stukje snelweg zit. Uh, net over de... Dat staat toch helemaal haaks op die, dat fantastische Europa. Wat jullie als D66 zo be beprijzen. Nou wij zeggen, Europa moet beter. En dit is een van de punten waarop het beter wordt. Het wordt komt. alleen maar slechter. En dan hebben we dus nog afspraken te maken. Nee, als je geen ja. afspraken maakt, wordt het slechter. En dat illustreer je nou zelf. Nee, de, nee het punt gemaakt. is. Dan gaat iedereen doen wat hij zelf wil. Jij bent je zo dan blij. Wordt beter nee, op. jullie zijn eurofielen. Hè? Dat is prima. Jullie zijn voor Europa. Nou, dan zeg ik. Onder je voeten loopt brokkelt het af. Ja, maar je, zegt toch zelf, je geeft zelf een voorbeeld van het feit dat je eigenlijk hier Europees afspraken over zou moeten maken. Want ja, anders dat... trekt elk land zijn eigen plan en kunnen ze het afwenden ja, okay. op de duren. Dit zijn precies van die punten waar je eigenlijk alleen maar tot een eerlijke oplossing komt. Als je met elkaar de afspraken over maakt. Absoluut. Dus beter Europa, dat hebben we ook echt nog nodig. Ik ben zeer benieuwd of dat, of dat lukt. Dan zegt Guido van Woerkom, ja ja, dat gaat gebeuren. Want dit mag helemaal niet, want ze discrimineren ons als vakantiegangers. De Duitsers zelf moeten ook gaan betalen. Er is dus Europese regelgeving. Die zegt, je mag niet discrimineren. Je mag dus buitenlanders niet anders behandelen dan je eigen onderdanen. Ja. En zoals net uh, ook al werd gezegd door een van de luisteraars heel terecht... in Frankrijk betalen de Fransen ook... en wie daar als toerist doorheen rijdt, betaalt net zoveel. Precies. Uh, dat is natuurlijk een eerlijke maatregel, want iemand moet de snelwegen betalen. Dus iedereen die hem gebruikt, die hem betaalt, prima. Ja. Maar maak dan geen onderscheid. Uh, en als dat in Duitsland wel gaat gebeuren... kan ik me ook voorstellen dat de Europese Commissie daar heel kritisch op gaat zijn. Daar zijn we het over eens. Maar het blijft toch belachelijk dat als, omdat die Duitsers een potje maken van hun begroting... mogen de buitenlanders, wij, hè, de mensen die op bezoek komen... die mogen even de, de, de pot zeg maar, van, van Angela gaan, gaan vullen. Want zij kan het blijkbaar niet met andere gelden uh, rondkrijgen. Nou, het lijkt me belangrijk dat uh, minister Schultz daar met haar over gaat spreken. Nogmaals, ook de mensen in de grensstreken. Ik denk dat dat ook echt een, uh, echt een zorgpunt is. En daar moeten ze het zeker samen over hebben. Maar kijk, wij financieren natuurlijk zelf ook een deel van onze infrastructuur met tol. Of in ieder geval, dat gaan we doen. Daar hebben we nou. het afgelopen maandag in de Kamer over gehad. De, de Blanke Beek-Tunnel. Uh, de tunnel, maar ook de A15, ook dicht bij Duitsland. Dus uh, daar zullen we net zo goed uh, moeten aangeven... hoe wij dat op een nette ja. manier willen oplossen... ook voor de mensen in de grensstreek aan de kant van de Duitse grens. Dat regering. is waar, maar dat is meer alleen voor Nederland natuurlijk... want het zijn Nederlandse mensen die daar voornamelijk overrijden. Maar goed, het punt heb je gemaakt. Dankjewel. je Stientje van Veldhoven. Dank je zeer. Tweede Kamerlid D66 is het niet met mijn stelling eens. Duitse tol toont Europees falen aan. Dat is hem. 0800-1121, als u er nog bij wil zijn. Wordt veel gebeld. Lex Stijginga uit... Onderweg naar Rotterdam. Goedenavond. Ja, dag Joost. of Stijns in rijden? Eens met jouw stelling. Als de Duitse even dan hebben uh, wij ook volste recht om het ook te gaan doen voor de Duitse gebruikers op onze autowegen. Ja. En daarbij komt nog dat volgens mij het onderhoud van onze snelweg vele malen hoger is dan de kosten in Duitsland. Uh, als je ziet hoe uh, vaak uh, snelwegen verzakken door onze bodemgesteldheid hmm. in het westen. Uh, ja, denk ik wel dat, uh, dat wij daar eigenlijk uh, voor de kosten die we maken.. Toch ook wat de buitenlandse gebruikers mogen laten meebetalen. Kijk, ja, daar hebben ze natuurlijk wel dat vrachtwagen waarschijnlijk voor in Duitsland. Hè, om, ons, uh, om ons daarvoor te laten betalen. dat kennen wij natuurlijk ook niet. Nee, dus uh, alle reden om dat ook van, uh, in, in Nederland in te voeren. Ja, Lex. Uh, en uh, ja. nogmaals. Uh, wij hebben relatief hoge kosten, omdat onze, onze bodem heel anders eruit ziet. Punt gemaakt, ja. De afstandwegen ja. die, die uh, flink verzakken. En niet uh, de mooie betonwegen zoals in Duitsland mogelijk is. Hm. Dus uh, ja, laat maar mee betalen, denk ik. Oké, okay. Lex dankjewel dank je wel voor je belletje Nico Kieft. Uh, Duitse tol toont falen Europa aan. Nico, reageer maar. Dag meneer Eermans, goedenavond. Dag, goedenavond. Nou, ik zal u zeggen, meneer Eermans, ik... Ik heb 38 jaar in en door Duitsland gereden als internationaal chauffeur. En u kunt begrijpen, in 1989 toen de grenzen vrijgekomen zijn in Europa... toen is er ook een hele economische markt bijgekomen. En dat verkeer zit nog ook allemaal in, in Duitsland. Tuurlijk. En daar hebben ze natuurlijk een heel groot probleem mee. Want als die chauffeurs aan de uren zitten... dan kunnen ze de wasstaten niet meer opkomen. Of een auto niet meer opkomen. Dus ze moeten allemaal nieuw gaan bouwen. Nou, plus dat ze een probleem hebben... Uh, ik ik rijd er al vanaf 1972... En uh, de bouwcellen zijn niet van de lucht, want dat herhaalden ze van 1972 al en dat hebben ze nu nog. Ja. Dus, dus. dus een onzinnig verhaal van, van, van Duitsland. Een onzinnig verhaal van Duitsland, zo vat ik u samen. Nou, of dat het onzinnig is, maar ze moeten allemaal nieuwe parkeerplaatsen gaan bouwen, want ze kunnen die trucks langs die oude banen niet meer kwijt. Precie ja. Want je moet je voorstellen dat de Romeinen rijden, Bulgaren en de en, en, en Polen vandaan. Er is dus een hele nieuwe markt meegekomen. dus het, het, land, het land raakt zo enorm vol. Ja. En daar hebben ze natuurlijk een groot probleem mee. Oké, okay, Nico, Nico Kief, bedankt. Ralf uh, de Radio Roeptoeter, welkom. Ja, goeie avond, Joost. Ralf. Ja, ik, ik ben, ik behoor uiteraard ook tot degene die dit een onzinnig uh, plan vinden. Als, ja. als D66 tot als uh, zo nodig zo Europees denkt, laten ze dan ook een Europees wegenfonds instellen, waar, we, waar alle wegen in Europa van, uh, uit bekostigd worden... Nou. Maar ook dan komen wij daarna, ik denk toch niet zo gunstig vanaf. Want wat, wat we elke keer vergeten, dat de grootmachten toch de dienst uitmaken. En, en dat is ook van mijn reden waarom ik zeg, waarom zijn wij lid in de EU? We hoeven heel die EU niet. We kunnen onszelf bedruipen en we kunnen onszelf heel best voorzien. En we liggen op een strategisch punt. Wij zijn meer eerder onmisbaar voor Europa dan andersom. Maar normaal, als ik denk, het is, het is, dat, dat, dat. Eenheid, die eenheidsvorst die D66 zo graag wil, die is er gewoon niet. We zullen altijd, je houdt altijd de landen die toch als het erop aankomt, de Fransen zijn daar goed in, maar Duitsers ja. net zo goed, een machtspositie, ze zullen altijd de baas blijven spelen en wij mogen de, de brokjes mee ja. eten, maar we, we blijven ja. op het tweede plan. En maar dat Rolf, is het gevaar. Precies, zeg je dan misschien ten lange les moeten we zelf maar tol gaan heffen als we de enige zijn die overblijven? Nou, ik ben helemaal tegen tol. Ik vind, betalen, dat is al eens gezegd, we betalen zeker drie keer de, de, de wegen inmiddels. En, en dan, dan, dan komen ze nog aan met, met, uh, met bedragen dat ze tol willen hebben. Wij hoeven ja. helemaal geen tol te betalen. Het wegenfonds is dat bulk, dat klopt uh, tegen de wuren ja. van het geld. Maar dat wordt niet aan de wegen besteed. Dat wordt voor de algemene doeleinden besteed. Dat is het punt. Daar dat gaat mijn punt punten punten. ook over. Ja, Ralf, ja. dankjewel uit Ettenleur. Ik zie meneer De Boer uit Broek op Waterland. Even de ja, radio uitzetten, meneer De Boer, dankjewel. Ja, goedenavond. Ik wil even zeggen, ja, het, het enige, de, wat we nu ongeveer nu zo langzamerhand wel weten, dat de Europese Unie natuurlijk helemaal niet bestaat. Alleen in Brussel hebben ze nog het idee dat er een Europese Unie is. Maar uiteindelijk, zelfs als je een brommetje moet kopen in Duitsland of, of, of zelfs een elektrische fiets met een plaatje, mm. dan kom je er helemaal niet meer door. Dus ja, de chaos is totaal. De gas is totaal. Meneer de Boer, daar sluiten we mee af. Het is inderdaad nou veel, veel eens. Samen met Guido van Woerkom eh, zegt u dat ook, ook op de lijnen. Eh, de stelling eh, Duitse tol toont Europees faal aan. Vindt ook op Twitter wel veel, veel steun. Dick zegt gewoon ook tol gaan heffen van alle buitenlanders. Op Twitter Raymond Schrik zegt de deutsche tol is niet tol. En Jos Marinissen zegt Jeertmans Mans laat Duitsland net als Frankrijk... de grote wegen in particulier beheer brengen. En de beheerders tol laten heffen kan de belasting mooi omlaag. Jos King maar oneens. Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en meer landen... kennen Tol voor de grote wegen. Schoppen tegen de Duitsers vindt hij niet goed. En Frins van der Schans, zeg maar, alle kosten infra... in de brandstofprijzen opnemen, dan is Tol... Ook helemaal niet nodig. Die zit een hekje oneens. Ga ik ze allemaal redden? Nou, Herman Horbert zegt nog. Eens één een Europa lijkt zo langzamerhand meer en meer een utopie te worden. En uh, Cupido zegt mij op Twitter. Absoluut eens, Eertmans. Kunt gaan wachten op België. Let maar op. Dat zijn zo'n beetje de reacties die ik zie op Twitter. En uh, nou, bellen, bellen, bellen ging ook goed vanavond. We zijn er helaas alleen doorheen aan het einde gekomen van de dagelijkse half uurtje stellingmakerij. Ik dank mijn gasten natuurlijk. Guido van Wolkom en Stientje van Veldhoven. Uh, en natuurlijk u voor het fanatieke bellen en twitteren. Uh, straks na het NOS nieuws van 7 uur is het weer tijd voor kunststof. U zult daar weer tot rust komen. Met beeldend kunstenaar David Bane. Die is daar te horen. Uh, morgenochtend vanaf 7 uur is Omroep BNL er weer. Het laatste nieuws. Opvallende reportages in het ochtendprogramma van WNL vandaag de dag. En dat vindt plaats op Nederland 1 tussen 7 en 9. Volg ons op Twitter als u wilt: Twitter.com apenstaartje avondspits WNL. Vanavond kunt u daar ook de uitzending van nu weer terugluisteren. En morgenavond zijn we er weer, natuurlijk half 7 hier op Radio 1. Heel fijne avond en graag weer tot morgen. Tot avondspits.